Uh, de bitcoin die is uh, de afgelopen dagen ook uh, een beetje omlaag gegaan. Vorige week stond hij nog op uh, bijna 7800 euro. En hij staat nu op dit moment op uh, net iets onder de 7000 euro. Op uh, 6950 euro. Ja, de rest van de crypto is ook een beetje naar beneden gegaan. Maar hoe doet goud en de olie het? Ja, goud is al omhoog gegaan. Ze zitten weer boven de 1300 dollar, 1334. Ze hebben gewoon allemaal even uh, goud gekocht of zo, uh, met een crypto of niet? Ja, ik geloof het, over uh, het algemeen is uh, bij goud, als de dollar wegzakt, dan gaat iedereen ineens eens aan goud toe. Dat is een beetje zo'n soort ja, regel waar iedereen gewend aan geworden is. En uh, ja, de euro werd wat sterker ten opzichte van de dollar, of de dollar werd wat zakker, hoe je het wil noemen.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 ...in de zaak over uh, de nep-advertenties. Dus dat is de uitspraak van de rechter. Ja, en hij heeft al, hij heeft al gepraat. Uh, de rechter die heeft natuurlijk zoiets... ...ja, ik ga even Facebook, uh, Facebook... krijg ...dan sta ik zo machteloos. Als ik wat zeg, de Facebook luistert daar die daar. Maar we krijgen als het goed is zometeen nog uh, Kim Winkelaar erbij. Oké. Okay. Dus, uh, ja, ik krijg net een berichtje van hem. Ja, goed. Dus nou ja, pagina zie ik over dat Emel Radenband weer vader wordt. <laughs> dat soort nieuws.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 Die 9 euro is geen boete, maar dat is de administratiekost. Die 95 euro, dat is de boete. Ik kan natuurlijk ja. ook zeggen: 9 euro boete en 95 euro administratiekost. Scooterrijders die denken boete te kunnen ontlopen door weg te rijden, zullen dat op basis van hun kenteken worden beboet. Dus ja, dat is natuurlijk de hele truc met al die kentekens. In de Tweede Wereldoorlog hadden de fietsen een kenteken. En, uh, en toen is dat afgeschaft. En nu zijn het. Uh,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 Ja, wow. uh, ik heb ook het idee dat dat eerder het doel is in plaats van de veiligheid. Uiteraard, maar goed. Nou, ja. ja, er zitten ook meerdere protestacties, petities en een rechtszaak hebben echt tot nu toe niet kunnen voorkomen dat het beleid is ingevoerd. Veel mensen op een scooter vinden zich niet veilig tussen het autoverkeer en de automobilisten klagen hoe de lage snelheid ermee de scooters over de weg rijden. Mm. Ja, dan moet je hem op gaan voeren, denk ik, toch Ja. Zien we dus gewoon van de scooter dan? Toen een enorm opgevoerde scooter en dan word je aangehouden. Ja, maar ik voelde me zo onveilig op een langzame snelheid tussen de autoverkeer. Ja, uh, uh, dat maar lijkt Kies je ervoor om een auto te nemen en dan krijg je weer accijns om je boete uh, en dan weet ik wat allemaal. Milieuzone. Milieuzone, uh, ja. Weet je, uiteindelijk willen ze gewoon dat mensen niet de individuele vrijheid hebben om uh, te gaan en staan waar ze willen. Hey, je moet met z'n allen in die bus gaan, hè? dat is toch uh, die democratiebus. Ja. Naar een bestemming waar je eigenlijk niet naartoe wil, maar ja, Uit, waar uitgemiddeld de... waar iedereen naartoe gaat. Nee, waar je ook geen gordel kunt dragen hè, dan in de bus. Nee, nee. Maar dat is wel bijna. Roep dan nou niet te hard, straks gaan ze het invoeren. <laughs> de boete om in de bus te zitten zonder gordel, oké. Okay. Ja, het is eigenlijk absurd dat je in een auto waar je een hele stalen kooi om je heen hebt met de airbags en zo, dat je daar verplicht een gordel moet dragen, waar je gewoon op een motor kan zitten zonder gordel. Ja, of een stadsbus. Mm -hmm. Ja, ja, ja. Je moet het ja als je het weet. ziet vanuit het oogpunt van geld binnenharken, dan klopt het allemaal weer met elkaar. Ja, maar je moet het ook niet uit het oogpunt van logica gaan zien. Want dat, uh... Ja, logisch is het wel. Logica is geld binnenharken. Ja, dat, dat stukje is logisch. Ja, helemaal eens. Hm. Het ov injagen. Dat je als er zo'n landelijke staking is. Zoals op dinsdag. Dat je dan nergens meer naartoe komt. Ja. ja, ja. Hm. Maar. Uh, we hebben nog meer berichten hier hoor. Ik heb hier uh, een berichtje over het uh, ministerie. Geeft slechts 31.000 euro aan subsidie. Aan het vrouwenvoetbal. In het rijkste land ter wereld. Hm. Ah. Dat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 Als je maar de juiste ambtenaar omkoopt, kan het nooit een probleem zijn. Ja, ja, ja, zo gaat het nu um, dan. Misschien hebben we daar die 31.000 euro over nodig. Hè, ah, er moest een sharia ambtenaar omgekocht worden. <laughs> ja, lokale sharia ambtenaar even omkopen. voor joh, ga jij een lekker biertje drinken en een... Uh... O, oh, nee. <laughs> ai, ai, ai. Dat kan <laughs> nu net niet, maar...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 Dus, uh, ja, uh, nee, hey, development of, die op die UM uh, die zijn heilig. Hè? We, uh, we hebben met z'n allen voor gekozen, dus moet je het niet over zeuren. Ja, dat gaat komen. <laughs> Dan stemmen nog zoveel mensen voor <laughs> de democratie. We hebben allemaal met z'n allen gekozen voor uh, Sustainable uh, Development, wat was het? 5? <laughs> <laughs> sustainable en Development Goal oh, 5. Ja, Gendergelijkheid. We zijn er meer. Hè? Nou, maar het valt natuurlijk ook helemaal nergens om gendergelijkheid als goal sturen. Willen, er is geen gendergelijkheid. Nee. Niet iedere vrouw heeft wat mij betreft twee pluspunten bovenop iedere man. Ja, willen, er is geen gelijkheid. Ah, maar ja. Dat is natuurlijk wel eh, dat vind ik nou... <coughs> het mooiste van het mooiste. Een goal dat niet te bereiken is. Ja, dat is ook wel weer waar. Wij geven aan uh, subsidie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 <laughs> Goal nummer 2, <twee>, zero hunger. <laughs> ja. Goal ja. nummer 3, good <laughs> health <laughs> and Well-being. <laughs> nee, nee, education. Dat zal het vier zijn. 4 is quality is education. 5 ja. <laughs> gender equality, zes, clean water and sanitation. Dus nou, clean water sanitation is niet zo belangrijk als gender equality. Je kan best nee. omkomen van de dorst en uh, aan de scheid zijn van de cholera.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 Maar al die doelen realiseren gaat allemaal ten koste van dat eerste doel, poverty. Ja, ja, je, wordt ja. Helemaal, je wordt helemaal plat belast om ja. goal, ja, met... goal nummer 12 te krijgen. Maar hij ja, moet dan nog even doorgaan door met 7, maar ja, maar okay. 7 tot en met 17. Affordable and clean energy. Ja, dat is tegenstrijdig, denk ik. En dan... Nucleair, weer prima. Ja.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 en ja, zeven... dat is ook een, weer een beetje een tegenspraak met elkaar, want strong justice, uh, dat gaat juist ten koste van de vrede. Bedoel, uh, heb je allemaal van de in tuigende uniform op straat, die... Uh, die zoals die zoals gender in de equality aan de afdwingen zijn. Ja, ja. <laughs> Helemaal sturen achteraf schieten als ze ja, ja. handen in de lucht staan, een ja, uh... van de kleine verkeersovertredingen of zo. Ja. En dan 17, de laatste, partnerships voor de goals. Partnership for the goals. Huh?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 Een goede baan hebben. Dat we allemaal sec secretary general bij de VN worden. Hè? Iedereen. Ja, ik denk dat dat, ik denk dat dat de poverty weg is Ja, Ja, denk ik wel. Je oh ja, good health and well-being. En dan boeit het je ook helemaal niks meer, wie of wat hun gender is. Ja. Als wij ons nou met z'n allen gaan aanmelden daar voor zo'n baantje, dan gaan we gewoon lekker helemaal niks doen, weet je wel. Dit is ook weer een mooie. Ja, we Number 3. good health and well-being. Vaccinate your family to protect and improve public health.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 Ja. Dus, ja, in Nederland hebben we dan huisdieren maar in het zuiden van uh, Europa komt er, uh, heb je overal zwerfkatten en zo. Hè? Ja, nou heb je hebt hier duiven en uh, ratten uh, buiten lopen. Dus. Ja, ja live on land. Hè? Ja, absoluut. nee <laughs> hey, maar wat, ik, wat me opvalt is bij Zero Hunger staat Avoid thrown Away Food. Dus wat staat er bij Clean Water? Avoid Wasting Water. Het gaat allemaal over ja, conserveren inderdaad, niet over... Hoe produceren we een ja, maar... heleboel schoon water? Of hoe produceren we een heleboel voedsel? Wasting water, ik bedoel, ik weet niet of jij ooit een waterkringloop hebt geleerd op school. Ja. Maar water kan je niet helemaal niet Nee, nou, Je kan het omzetten in water toch als uh, Ja, dat klopt. <laughs> maar na, uiteindelijk wordt het weer water. Dus het enige is gewoon een kringloop.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 Uh, ja, Zoiets zullen ze wel bedoelen. Ja, oké, okay. misschien, maar, maar dan nog. Het water komt gewoon terug in de kringloop. Dus... Ja, maar dan heb je ja. weer energie nodig om het schoon te maken. Uh, ah, veel van doelen. Ja.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 Nou ja, maar dat is toch ook zo? Het is niks zo lekker als de uh, business class naar Afrika te vliegen om daar uh, goede doelen te steunen. Nou ja, mensen over een bol, bol te aaien. Waarvoor je geen sinds de, de echte, een echte oplossing gaat bieden. Maar uh, je ze, ze wel weer over een bol wel aaien. Je doet wel, wel weer wat aan de werkvoorziening. Hoe hoort uh, werkverschaffing daar. Geef geeft die meisjes daar weer een kans om uh, carrières plus twee. Uh.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 Ik <laughs> zag zoveel, zoveel lachen, zoveel glimlachen op die gezichten. Ja, zoveel blije gezichten. Ach, mijn, mijn hemel wat mooi. Maar, we zijn een beetje mm. afgedwaald van, uh, waar waren we nou ook weer? mee? Oh, ja, Nederlandse ontwikkelingsdoelen van het uh, vrouwenvoetbal. <laughs> dus zullen op... daar ook alweer een paar mensen daar, uh, met een SUV in de winkelstraat van Qatar hebben geparkeerd. Hoor. <laughs> ja, benzine is er goedkoop dus. Uh. Yeah. Ja, ja. Weet je, het, grote, het grote probleem wat ze in Qatar hebben qua SUV's is dus dat, uh, dat Ferrari geen SUV maakt. Maar verder... Uh hebben er niet zoveel moeite doen, Gelukkig maakt Bentley ze wel, geloof ik, dus dat scheelt. Maar um, ja, we hebben nog meer uh, berichten. Legaal wapenbezit. Oei. Oh, jongens, ook het laagste punt in 12 jaar. Oh. Hmm. In ja, en ja, en dat vond ik wel raar, want het is vorig jaar gedaald al naar 197.357 stuks wapens.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 Ja, er uh, wordt, wordt gezegd, want bij die, bij die vorige bij die hele schietpartij daar ging het, was toch wat een en ander misgegaan. Want die jongen die had het psychische problemen, dus die had eigenlijk geen vergunning mogen hebben of een, geen wapen mogen kunnen kopen. Ja, er staat ja. er zoiets bij. Maar, het, Top, <laughs> die... ja. maar ja, de, de maten in de aanvraag- en controlesysteem voor wapenverloven werden aangepakt. Met nee, de uh, regels hadden ze dat ook al kunnen voorkomen, natuurlijk. maar...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 dat uh, de overige 12% van de vuurwapens wordt gebruikt voor specifieke doeleinden. Zoals africhten van politiehonden. Nou ja, vreemd een beetje. Hè? Dat uh, gaan ze dan schieten bij die politiehonden. Ja. Het naspelen van historische gebeurtenissen. <lacht> ook wel re-enactment genoemd. Toneel- en theatergezelschappen die imitatiewapens willen gebruiken. Dus de imitatiewapens vallen ook al onder de wapen, wapenverloven. Tuurlijk. Relatief het, maar het aantal inwoners vind je het meeste vuurwapens op Ameland is schimmerlijk oog. 683 en 652 vuurwapens per 10.000 inwoners. Terwijl dat landelijk uh, 114 is geloof ik, las ik ergens. Uh. Mm. En dan zie je ook dat er voornamelijk in het oosten van het land... ...daar zitten ook meer vuurwapens. In de grote steden zitten zit er relatief weinig vuurwapens. Je hoort ook nooit van een schietpartij in een grote stad. Hè. Hoort altijd van uh, Twente zijn al het meeste vuurwapens. Nou, en uh, de gemeente Tubbergen als hoogste. En dat uh, nou, is ook typisch, je hoort altijd van schietpartijen in, uh, in het platteland. Dat is heel vaak. In oh, uh, Amsterdam hoor je nooit dat daar wat geschoten. <laughs> Klopt dat niet? Dit bedoel, ja, bedoel je met de knipoog Nee, <laughs> <laughs> ja, Inderdaad, in de, de grote steden. Daar. Zelfs op school, hè. Dat is zelfs op ja, school. Ja, nou, maar altijd, laatst... altijd met illegale wapens. Dat was laatst op CNN, de wereldwijde uh, bekende Turborken schoolshooting, toch? <laughs> ja, inderdaad. Ja. Ik kan me goed herinneren. Ja, er staat naast al het papierwerk, identiteitsbewijzen aanwacht voor meneer, lidbaatschappen voor etc. is na de schietpartij in Al van der Rijn ook een psychologische test- en aanvraagprocedure toegevoegd. Ook moet een aspirant wapenzitter drie referenties opgeven en daar houdt de controle niet op. Minstens elke drie jaar wordt de wapenbezitter thuis gecontroleerd. Heel wapens worden thuis gehouden Klopt dat met het verlof? Is het vuurwapen in een kluis opgeborgen? Ja, en, Dan heb je er ook veel aan, natuurlijk, als in een kluis. van de missie, hè? Je moet dus al een in de ene kluis en je vuurwapen in de andere kluis, geloof ik. Ja, klopt, klopt. ja. en als er dan een, een inbreker komt, dan zeg ik: ho, even wat. Je <laughs> moet even alles bij elkaar verzamelen.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 Ja, maar de SS viel onder de NSTRP. Dus het hele uh, groot gedeelte van uh, Hitler uh, houden wij er weer een beetje af. Maar, uh, okay. oh, nee. <laughs> <laughs> de goden is er, jongens. <laughs> ja, uh, Oké, okay, next. Wat uh, je hier nog eens aan voegen, Peter? Uh. Uh, ja, het zijn vooral ouderen, zei het. De, uh, de helft van onze leden is 50 plus. Oké. Okay.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 Social Development Goals van de VN erbij. En dan zie je oh, gelijkheid is een tool. Dan geven ze allebei een vuurwapen en dan zijn ze er oh, tegen elkaar opgewas. Ja Ja, misschien moet je dat ja. gewoon gaan solliciteren. Mm. Ja, je hebt een goede ja, ideeën, Peter. Goed. Je ja, ja, laat jezelf zelf aan. We staan vast aan. Ja. Ja. Ja. Ze hebben meer mensen sociaal nodig. Ja. Ja. Dan vind ik wel dat we een oude subsidie krijgen voor het vuurwapen. We moeten het wel uh, gelijk houden. Ook qua gaan je gaan gewoon crowdfunden. Ja, nee. En gewoon de away gun of zo. Ja, maar We hebben nog meer berichten. We gaan even naar Nieuw-Zeeland toe. Uh, Nieuw-Zeeland investeert miljarden in het welzijn van de bevolking. hey je hebt ook die, uh, wat was dat, Sustainable Development Goal uh, nummer <laughs> zo veel ontdekt. Uh, <laughs> ja. ja, ja. Maar dit is, uh, er zal wel een stage aan zitten. Ja, als je het leest, het is een enige groot propaganda ze gaan 2,5 miljoen dollar investeren. Nou, Alleen al dat is natuurlijk als de overheid investeren. Ze gaan 2,5 miljoen dollar stelen bedoelen ze eigenlijk. Ja. En um, gaan ze besteden aan het welzijn en geluk van de inwoners. En dat <laughs> is, is wel mooi. Misschien ja, in één keer een toename van, uh, van mensen die het hard nodig hebben. Ik denk het ook, ja. <laughs> <laughs> ik voel me niet zo wel. Heeft mij eens wat geld? Ja, ik voel me een stuk beter. Maar wat heel mooi is, is dat staat hier...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 En uh, dat is nu voor het eerst in de geschiedenis dat uh, welzijn een hoge prioriteit krijgt. En Denemarken dan? Ja, nee, die hebben geen welzijn als hoogste prioriteit. En, nee. en, en dan werd het, uh, Scandinavië in, de, in, de, in de, jaren, de jaren 60 en 70, toen het nee, nee, dan okay. bijna socialistisch heel hoog was, uh, met belastingen van 103%? Uh. Nee, welzijn had niet de hoogste prioriteit. Okay. The Guardian zegt dat, dus uh, ja. Maar ja. Die, die liegen nooit, hè? Nee. nee. Ja.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 Wat is betekenisvol? Dus het is voor iedereen anders. Ja. Kan je dat, dat is een ja. Uh, De ja. namels heel veel vrouwen. betekenisvol als huisvrouw uh, met drie kindjes op de rij. En hoe ga je geluk meten van de inwoners? En dat doen ze in Bhutan geloof ik. Ja, dat zit hier in Nederland en Groot-Brittannië Groot, Groot ook. Nee. Nationaal Bruto Geluktesindex of weet ik wel. Ja. En, de, en dat meten ze, heb ik al eens gehoord, niet door mensen te vragen bent u gelukkig, maar door te kijken hoeveel van hun, de dingen die ze nodig hebben ze van de overheid krijgen. Dan zijn oh ja. ze per definitie gelukkig. Dan uh, moeten ze wel gelukkig zijn. Ja. Als jij je gezondheidszorg van de overheid krijgt, nou, dan ben je, ben je duidelijk gelukkig. Ja, ook in Denemarken de die, waren, die scoorden toen toch heel hoog. Dat was steeds het land met de hoogste. Zelfmooi. Inname van. Uh, ja, de hoogste zelfmoord. De hoogste inname Duva. van antidepressiva. ja. ja maar dat wordt niet meegerekend. Ze krijgen alles van de overheid, dus zijn ze gelukkig. En het is ook zo: populistische. Uh, ja, uh, Nog eens met Eva Gabler zegt op NPO Radio 1 dat de premier van Nieuw-Zeeland, Jakinda Aarden. Met deze plannen de middenklasse proberen aanspreken. Populistische partijen spelen daar namelijk op in dat die groep zich vergeten voelt. Doordat ze niet heeft geprofiteerd van de economische groei. Het ja, is natuurlijk in heel veel landen zo dat, dat uh, de armen die krijgen allemaal een en een basisinkomen. En uh, ja, het uh, blijft allemaal een beetje voortsappelen. En de allerrijkste, die weten de belasting te ontwijken. En via ingenieuze constructie in de middenklasse, daar wordt het geld op gehaald. Dus die worden helemaal weggedrukt. Ja.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 gaat geven, dan krijg je natuurlijk enorme vecht binnen dat gezin over wie die 320 miljoen dollar krijgt. Ja, maar weet je, dit soort cijfers, dat is altijd maar gewoon gelul in de ruimte natuurlijk. Als is maar net voor hoe je het meet, huiselijk geweld, en hoe de bereidheid is en, en al dat soort dingen. Ja, nee, net zoals in Zweden, we hebben hele hoge verkrachtingscijfers. Dan moet je ook wel ja. even meenemen dat vrouwen... Na de datum nog kunnen drie dagen later geloof ik kunnen beslissen dat het toch uh, niet vrijwillig was. Ja, dat bedoel ik. En, en dat heb je in Nieuw-Zeeland blijkbaar. Dus ook waarschijnlijk zal er een of andere regeling zijn dat je uh, anoniem uh, melding kunt maken van huishoudelijk geweld of zo. Er is gewoon een huishoudelijk is. geweld. Ja. Ja. <laughs> ik vind het een stofzuiger, ja. je aan het rondslaten. <laughs>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 Aan uh, allerlei bureaucratie, dus dan, dan weet je wel dat die mensen allemaal netto verliezers zijn hiervan. De, de onderdaan. En de ambtenaar is een winnaar. Ah, dat is een idee. Ja, dan hebben we Jurjen ook nog. Ja. Gezellig, ja. <laughs> nou, Goedenavond. Jurjen. Goedenavond. Hey ho. Ik zag dat je nog uh, allerlei dingen toevoegde, maar wou je dat toch in de uitzending bespreken of was dat privé? Nee, maar dat linkje, ja, ik weet niet of jullie dat nog willen, uh, of jullie daar uh, ook een mening uh, over ja. hebben. Nee, nou, het is een berichtje over dat, um, het is een uh, cannabis die is op zo'n manier gekweekt, dat vrouwen er een uh, orgasme van krijgen. <laughs> ja, oké. <Okay. laughs> Welke manier om je product te verkopen? <laughs> Well, jongens, willen jullie dat behandelen? Eerst zien, dan geloof ik. Hoe betrouwbaar is het? Want ik heb wel vaker gekke berichten gezien. Is <coughs> Het een uh, categorie dat John de Mulder boos van zou worden. <coughs> <coughs> ik zeg, dit product moet gelijk in de Sustainable Development Goals worden opgenomen <coughs> van de UN. Ja, maar ja, dan worden mannen worden uitgesloten. Dus... <coughs> oh ja, het is niet gender, gender <coughs> niet neutrale uh, cannabis. <coughs> Nou, ja, vertel jullie een. Uh... Nou, ik was even benieuwd of daar ook een. Uh... Je kunt tegenwoordig ook een patent op een, op een bepaalde genetische samenstelling aanvragen, hè? Dus ik was yeah. benieuwd of daarop deze, uh, deze cannabis ook een patent rust. Ik <laughs> zou het meteen doen, hè? Uh... Mm -hmm. <laughs> ja, ik ben, nou, ik ben geen voorstander van patenten, maar om principiële redenen. Maar uh, ja, de is nou helemaal zo geregeld, dus ja.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 Placebo ja, een placebo, een placebo. Oh. Dus ze denken dat ze er uh, geld van worden, maar ja, ze waren eigenlijk al geld. Maar uh, dan nemen ze die, die dingen in en dan, uh, ja, het heeft gewerkt. Mm -hmm. Oké, okay. dit is uh, Dirty Mind die ik voor jou laat. Nou ja, goed. Ja, nou ja, dan komen wel gelijk al bij Hillary Clinton, hè? <laughs> <laughs> misschien niet, <misschien laughs> iets <voor haar. laughs> Dirty Mind. Uh, oh nee, dat was Bill, hè? Sorry. <laughs> Hillary Clinton, uh, even kijken, dit is een Engelstalig berichtje. Die, uh, die gaat een uh, speech houden bij een uh, cybersecurity yes, mm -hmm. <laughs> oh, <okay. laughs> Dit komt niet van de speld, ook niet van Union. Mm -hmm. Dit is gewoon serieus shit. Okay. ja, ze heeft uh, ervaring, hè? misschien dat ze een soort, noem uh, je dat? Ja, slachtoffer ja. daar gaat staan, van uh, ja, het is heel erg hard nodig, want ik had ooit een e mailserver en uh, die is gehackt. Hoe houd je je e mailserver geheim van, of uh, <laughs> uh, buiten het Amerikaanse overheidssysteem? Uh, uh, die gaat vertellen, it was the Russians. Yeah. The Russians did it. Nou yeah. sure. oh, ja, dat is een leuk verhaal. Ik doe het voor de helft. Ja, yeah, ja. Yeah.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 Ik vraag me af of tot daar dat bedrijf uh, FireEye was. Ik heb er al eerder van gehoord. Hmm. Die had er wel mee te maken, dat weet ik, maar hoe en wat precies, weet ik niet. Nee, daar had ik even wat meer onderzoek naar moeten doen. Hmm. Nee, maar ja, voor de Hillary Clinton die spreekt over cybercrime. Dus, uh, ja, dat was net zoals Mark Rutte die spreekt over gezinsleven doen. Dus, uh, hij <laughs> ah, heeft ooit uh, premier kok gehad die zat ook met zo'n muis te uh, tobben ja. uh, hield hij tegen het beeldscherm aan <laughs> maar ze doet een uh, question and answer discussie met uh, de, de, de CEO van uh, dat bedrijf uh, Kevin uh, Mandia en, uh, het gaat over het geopolitieke landschap uh, en de Even kijken, de implications for global cybersecurity today. Dat zegt een Ja, Er was ook één zo'n bedrijfje. Of een, er zijn een aantal van die bedrijfjes die dit soort uh, security doen. Eigenlijk laten ze zich gewoon inhuren om leugens te vertellen. Maar die hadden ook zo'n map gemaakt van de uh, cyberaanvallen. En ja, daar zag je allemaal, uh, hadden ze ook geluidjes bij gemaakt. Dus dan zag je allemaal. Laserpulsjes vanuit Rusland. <laughs> zag je allemaal servers afvliegen. En dan hoorde je geluidseffecten erbij. Pieuw, pieuw, pieuw, pieuw. Zeiden die dan. Ja. Moest je dan overtuigen dat er Russen. Dat zijn natuurlijk gewoon de. Port, uh, port probes. Dat ze, uh, ze zijn helemaal niks, geen aanval. Nog. Ja. Uh, ja. Ze, ze hebben de rest van de wereld hebben ze gewoon even weggelaten. Alleen dat van Rusland. Ja, nee, we mogen blij zijn. Met dat de denk dat aan Die zullen dat soort dingen nooit doen. Chinezen doen ook helemaal niks natuurlijk. Nee, ik kan me iets herinneren over een of andere virus in de nou, Iraanse kerncentrale. Oeh, ja. Yeah. <laughs> Zullen de Russen ook wel geweest zijn. Stuxnet. <laughs> ja, zoiets, ja. Ja, voor wie het niet begrijpt, hem maar even. Ja, Stuxnet is een virus dat door de Amerikaanse geheime diensten bedoeld was om Iraanse kerncentrales.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 meningen te beïnvloeden. Dus het was meer een soort botnet van uh, van uh, ja trollen. Trollnet. Techno-expert noemen ze die. Kunnen we wel opzoeken. Hiller Clinton techno expert Ja, maar zij zitten aan de goede kant, hè? Ja ja, nee. Dan zijn geen trollen. Ja, net zoals de EU die ook trollen inhuurt. Ook niet uh, fake, fake news ofzo. Nee, nee. nee. Dus om uh, disinformation te voorkomen is dat. Oh ja. Nee, Obama nee. heeft het ook nog gedaan. Ik weet nog dat er binnenkort bij ons in de uitzending komt. De RMCocash. Die had uh, op zijn Facebook profiel heel veel van die Obama trollen een keer. Oh, lachen. Ja, die begon de hele tijd comments te geven. Dus dan uh, liept van elkaar. Die zat en dingen te bespreken. In één keer komt er iemand zomaar uit en niets. Een hele lap tekst posten van uh, hoe het dan volgens Obama-handel is. Oh ja, ja, heel irritant, maar ja, we hadden een blokfunctie heel snel gevonden. <laughs> ja. Maar dan kwam er weer een ander, exact hetzelfde verhaal, weet je, kopie en past, gewoon in één ja. keer een andere account. Ja. We hadden toen de Obama-trollers ergens in 2012. Ja. Maar, nou, ja, wat hebben we hier nog meer over te vertellen? Nou ja, ik Zien... neem aan dat uiteindelijk de mensen in Haiti er heel veel beter door worden, dan zei al, ga er weer. Ja, uh... Van die, hoeveel miljard zijn er al, hoeveel huizen gebouwd? Een eentje, er schijnt er eentje te zijn en dat functioneert niet eens goed. Ah, dat is het toch een huis gebouwd? Miljard, ja, dat ja, is een huis gebouwd, maar die heeft gewoon geen stromend water, geen elektriciteit. Dat moet nog aangelegd worden. Ja, maar je moet ook jij niet te hoog natuurlijk. Ja, uh, en er komt uh, bij dat er in Haiti uh, voor dit jaar 14 stormen zijn voorspeld waarvan twee cyclones. Hmm, het houdt niet ah. op.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 For housing official State Department Communications, many of them containing classified the information, on an unsecured private server during her time as secretary. The server was later wiped by Clinton's staff upon Congressional subpoena of the communications. Nou, dat legt misschien uit hoe je <laughs> hoe je al je e-mails moet wissen als, als de als je gesubpoenaed wordt. Ja, maar neem aan dat het wel een backup ergens in had is, toch? En anders de NSC natuurlijk, die houdt ook alles bij, toch? Ja wel.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 Welke uh, nieuwe trui heeft Tante Toos gekocht? En ja, ik denk allemaal dat, dat, uh, dat dit uh, ja, ver van een bed show is. Mm. Wow, ik ja, kan ja. me nog herinneren toen ik nog een jaar of 19 was. Uh, ik ben niet altijd zo libertarisch geweest hoor. Maar toen was het, uh, um, Operation Desert Storm. En uh, ging speciaal uh, ging, uh, met mijn toenmalige uh, date. Gingen we gezellig voor de buis zitten met een uh, bak popcorn en. Uh, ja, even kijken naar Operation Desert Storm, weet je wel. Ja. ja, maar dat was de eerste oorlog die live op tv was, zo'n beetje. Ja, ja, pak ja, de ja. ja, popcorn, nog aan hoor. <laughs> Straks mis je hem. Snel, ja. de reclame is al bijna voorbij, kom met die popcorn. Die <laughs> Arnette zo, geweldig, wat ja. mooi. Ja.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 Ik geloof dat ik we altijd wel hele libertarisch geweest ben. Deze week weer van alles in het nieuws over het plein van de hemelse vrede in China. Ja, en... dat is ook iets wat helemaal weggedrukt is. In uh, Ieder geval uit de Chinese overheid. Uh, de Chinese ja. media. Ze laat ze een interview uh, vragen. Van die tankman met zijn plastic zasje voor die tank. Nog ja. maar één op de tien mensen wisten in China wie dat was. Ja, en ik heb ja. destijds op de middelbare school toch echt de aula van de hemelse vrede uitgeroepen. We gingen ook niet meer naar de les. Ik zou de tijd van de Chinezen. Die hoop ik, ja, puur, puur omdat we geen zin hadden om naar de les te gaan. Maar goed, dat, dat was wel een mooi statement, vond ik. Hm. Ik heb wel eens een uh, Chinees gevraagd over Tankman, die dan in het westen woont. Maar uh, als je tegen hem Tankman uh, zegt, wat bedoelt hij die man op de tank? Die uh, door ook uh, veel uh, de Chinezen wordt gezien als een held.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 Dat uitroeien, dat was gewoon een compleet bloedbad was dat. Hè? Die uh, tanks die over allemaal studenten heen reden. Ja. Uh, dat is gewoon een lukraak, van alles neergeschoten. Als het dat niet was gebeurd, dan waren mensen zomaar uh, schietend over straat gaan hollen of zo. Ja, ja het hele, hele bestaansrecht bij de overheid is, is gefundeerd daar op die, um, op die hele totalitaire controlemachine en social credits en zo.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 Ja, maar het is, ook daarvoor is het, je moet het vergelijken met het verleden van China. Net zoals de Industriële Revolutie hier. Wordt er gezegd: ja, dat was geen pretje om in zo'n fabriek te werken. Ja, maar je moet het even vergelijken met. Ja, met nu zit uh, je in de fabriek wat ook geen pretje. is, waar je gewoon gedwongen wordt om daar, hoor dat, 12 uur per ja, dag ja, te ja, werken of zoiets. Het is, het is brood en spelen. En normaal hadden we geen brood. Inmiddels, nou, als een een beetje voetballers of om voetbalspullen te spelen. Nou,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 Vergeleken met de situatie daarvoor was ...de bereid vooruitgang worden. Ja, maar het is toch nog wel uh, artificial uh, capitalism, zeg maar. Hè? Ja, het, het is, is geen, echt, soort... geen echt kapitalisme. Nee, nee het, echt het, is soort, het is een soort fascisme ja. eigenlijk. Van, uh, ja, ja, formeel, formeel zijn, is er privé-eigendom, maar eigenlijk bepaalt de overheid alles. Die, kun, die kan met een knip van de vinger, als jij wat verkeerd zegt, pakken ze al je eigendom af. Ja, het is dus net zo: uh, het eigendomsrecht is net zo tussen aanhalingstekens als in Nederland.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 Maar de, de, de, Chinese, uh, niet. de Chinese communistische partij die heeft dan overal een 51% uh, belang in, hè, in. Bijna alle bedrijven had ja. ik begrepen. Dus, is, uh, dus je mag wel aandelen hebben, maar maximaal negen, 49% is dan privaat. De rest is allemaal van de communistische partij.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 Eh, het zou kunnen afgevuurd nou, door de, de rebellen en eh, het zou kunnen zijn door de overheid, want ze hebben allemaal dezelfde raket. Nou, en eh, de Nederlandse overheid, dat vind ik ook zo raar, namens de relatives van de nabestaanden, eh, dat is ook zo'n verhaal, hebben, hebben ze die allemaal gevraagd. Nou, vinden jullie dit ook niet vreselijk? Nou, wij zullen wij eens even. Die hebben volgens mij gewoon een papiertje getekend aan het begin: van uh, hier geef je mee aan dat uh, de Nederlandse overheid je in alles vertegenwoordigt en dus nou staat er. The Dutch government has also written to the Malaysian prime minister asking him to explain his comments. Want het was een bizar, werd het genoemd, hadden altijd sterke woorden ervan gemaakt. Bizar, geloof ik. Uh, en yeah, Ja, his comments are not only bizar and disturbing, but they are counterproductive to the hunt for the truth about the murder of 298 people, including werd Malaysians. De werkgroep Waarheidsbevinding MA17 said in press release. Want uh, ja, een, een alternatieve theorie over hebben, dat is natuurlijk bizar en disturbing. En dat en gaat tegen de truth, uh, waarheidsbevinding in. Uh, je Ik kan hieruit opmaken dat van tevoren al een... een, een, een... Dat een scenario was van dit moet het zijn. En, en ja. dat ze op basis van uh, wat ze gevonden hebben, dat ze daaruit een conclusie halen ofzo? Nee, het is de ja. Ministry of Truth die heeft <hijnt> eerst gezegd wat eruit moet komen. <laughs> en, uh, nou, en iedereen die, zich daar, die daar vragen bij stelt, is bizar uh, uh. en counterproductief. En uh, tegen de anti-waarheid. Uh -uh. nou, ik, ik, ik heb toevallig wel eens mensen gesproken uit Maleisië. die dan in Nederland wonen. En die, al, die zeiden ook al, want die, die, die hebben dan contact natuurlijk met hun familie in Maleisië. Maar daar worden totaal andere theorieën verteld. dan uh, ja. wat wij hier op het nieuws krijgen. Dus er worden gewoon theorieën besproken. waarbij uh, de sionisten en Israël <laughs> uh, achter de aanslagen zitten. <laughs> ja, ja. <laughs> en dat wordt daar gewoon op de staatstelevisie uh, verkondigd.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 Het punt van die hele MH17 is natuurlijk dat het zogenaamd onafhankelijk onderzoek van het vooral vast... dat we wat krijgen. Dat doet me een beetje denken aan, uh, hoe heet die, uh, die Louis of zo, die destijds uh, die moord die in de schoenen uh, gekozen oh, uh, Van nou, hij is schuldig en nu gaan we de bewijs bij zoeken. Uh, uh. Ja, dat is geen onderzoek. Nee eh uh, yes. Oekraïne zou potentieel dadelijk kunnen zijn. Ja. en oh, een heel vetal recht is een onderzoek van joh ...en over alles niet te mogen jullie de rest weten? Ja, er is geen onafhankelijk onderzoek meer. Ja, ik doe uh, uh, dat Dus een ja, beetje denken aan dat 9-11 onderzoek, weet je nog? <laughs> ja, 9-11, daar was niemand niet meer gaan branden. Toen hadden ze ook even, ja, ik, ik ga verder niet speculeren wie de werkelijke dader is... ...of hoe het werkelijk in elkaar zit, maar het onderzoek zelf... ...dat was gewoon een of ander je onderzoekje wat even zo huppakee bij elkaar geflanst was. Klopt, en ja, vind je het logisch dat er dan dat zo zoveel klottereoën ja. zijn? Hè? Ja, maar dat is precies hetzelfde. Met bedoel, M17, ja, MNC, ja ik, ik weet niet wat er gebeurd is, maar het is niet. Mm -hmm. En om een van de potentiële bedachten een veto-recht te geven in een onderzoek. Ja, ja. ja dat, dat was voor duidelijk is. dat je iemand het handje boven het hoofd houdt. Ja. ja, en de Amerikanen hebben de radar-data niet gegeven, de Oekraïners niet, de Russen wel, maar toch eens Rusland de dader. Kom al. Ja. Ja, het wat? is ook zo dat er is dan eigenlijk ni niemand zegt geloof ik van. Ja de Russen die dachten van het eens lekker precies passagiersvliegtuig uit de lucht schieten. Dat is echt goed voor onze zaken. Hey. Maar dat, dat de algemene theorie is van ja ze hebben een ongelukje begaan. Ze schoten wat en uh, ja, toen hebben we het ongeluk, uh, gedaan. ongeluk ja. gedaan. Ja, Daar moet je ook mee, mee, mee rekenen dat, dat de Oekraïnse, het Oekraïense leger die gebruikte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 Zeg ik, uh, KLM gekocht. Yeah. He, dus ja. <laughs> yeah. En we weten allemaal dat, dat, dat, dat vliegtuigmaatschappijen, dat, dat, dat het op dit moment niet het meest aantrekkelijke is. He. Recent is, zijn er allemaal nog maatschappijen failliet gegaan. Het Indiaanse uh, Jet Airways. Uh, nou, al Italia kwakkelt al tijden. Corendon die heeft uh, recent ook uh, die... Uh, die, die, die uh,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 over risicogebieden heen hebben gevlogen, Wat heel onverstandig is. Ja. Ja, en het rare is ook dat de overheid gaat extra aandeel KLM kopen. En ze gaan ook een vliegtaks invoeren. <laughs> om het uh, vliegverbruik terug te dingen. Ik denk om Ryanair, Ryanair. Met spot zetten, EasyJet uh, en zo. Je verwacht uh, nu so. oh. logica bij de overheid. <laughs> ja, het is te veel vragen. ja. Yeah. Ik denk, denk dat het een gezel is richting uh, de prijsvechters. Ja, ik denk, ik denk dat ze sowieso macht, ze willen macht hebben. Die, die, die Frans willen macht terug hebben. Maar de macht, over wat maakt het dan niet uit? Dat het een, uh, iets is wat ze ook weer met de andere hand failliet maken. Nee, nee, nee. nee Want als het met KLM slecht gaat, dan kan er weer een paar belastinggeld naartoe. Maar dat is iets wat EasyJet en Ryanair nooit zullen kunnen doen.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 Alleen. Of ze kopen het op, ze kopen het gewoon op. Het dat, dat gaat zo slecht met KLM, dan wordt het genationaliseerd. Deze is ja. toch ook bij banken? Ja, ja. dat ja. wel niet. Het ook. Met KLM. Ande yeah. de en dan, dan zijn ze er helemaal eigenaar van en dan gaan ze het tegelijkertijd helemaal kapot maken met een vliegtuig. Nee. Oh, nee, het gaat om de concurrentie. Die maar, ja, maar die vliegtax moet ook door KLM betaald worden. Ja, maar als dat nou eenmaal van de staat is, dan kunnen ze mee doen wat ze willen. Mm. Het gaat er niet om de winst, hè? Het gaat, het gaat de overheid nooit om de winst. Ja. dus wij allemaal op boeren met belasting. Ja, dan wordt het gewoon een verliesgevende toko. Natuurlijk, ja, dan kijken uh, we net eens met de banken. Dat is een zombiebedrijf wordt het dan. Ja, en uh, uiteindelijk is de ah, failliet ja. en uh, Ryanair en al die andere prijsvechters. En dan uh, ja, geeft het weer terug aan de markt. En dan zijn ze van, van de ICJet en Ryanair af. Nou, nah, ja, wat, wat denk jij daarover, Jurian uh, nou ja, het is duidelijk, hè? Er, er, er vallen allemaal maatschappijen om. Dus, uh, dus die sector die consolideert heel erg. En zo'n vliegtax draagt natuurlijk wel bij aan het verdere consolideren van de sector. Ja. En dus ja, dat, uh, ik, ik, ik, ik denk zeker dat, dat, dat ze daar deels uh, een belang bij, uh, bij hebben. Om wat, uh, ja, wat vervelende eenden eruit uh, af te schieten zodat uh, de zwaan van KLM uh, als enige overblijft daar in de lucht. Ja, en natuurlijk ook de voormalige Air France en de, wat heb je nog meer? De, de voormalige Duitse staatsbedrijf. Uh... Lufthansa. Ja, Lufthansa ja. Lufthansa, Lufthansa, Lufthansa, ja. En al die kleine, ja, <laughs> al die kleine die, die prijsvechters, ja, die, uh, die, gaan, die gaan om of die worden overgenomen, noem maar op. Dat zijn lijkenvreters zoals we het vorige week over hadden, toch? De lijkenvreters die blijven bestaan, zo zit de overheid in elkaar. Ja. je eet er dan ongevallen bedrijven op. Ja, maar op een gegeven moment er lijken op, hè. Ja, maar dan worden weer nieuwe gecreë gecreëerd. En dan wordt er we weer even een moment dat we dat de overheid zich een klein beetje terugtrekt. Weet je wel, zoals in de regentijd of zo, zet zet tijd. Dan staan er weer allemaal uh, commerciële initiatieven. Die floreren en dan uh, huppa, is het weer tijd voor lijken vreten, en Dan komen de wetten ja. weer, wordt het, het, het, het snoer weer aangetrokken. En dan vallen weer bedrijven om en die worden weer opgevreten en... Uh,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 Vrijheid Radio, de meest populaire podcast ter wereld. Ze so, uh, moet daar even een banner van maken. <laughs> <laughs> According to the Miller Report. <laughs> <laughs> ja, nee, is... nee de, zowel Bill Weld als uh, anderen die refereren aan uh, de, de tweede, even kijken hoor, volume 2. Tweede volume. Uh, en dat uh, daarin wordt de obstruction of justice, uh, Blemmeren van de rechtsgang, uh, beschreven. En daarin zou hij behoorlijk de fout in zijn gegaan. Dat uh, is uh, Justin Napolitiano, die had het daar ook nog over inderdaad. Uh, maar je, ja, goed. Waarom zou je dat niet mogen belemmeren? Ja, als je president bent. Nee, ja, het is sowieso dat je mocht je mocht tot eerst was het verhaal van hij is samen gespannen met de Russen. Dan komt eruit het rapport, nee, hij heeft niet samen gespannen met de Russen. Maar hij was niet al te enthousiast over ons uh, onderzoek. <laughs> en uh, ja. Ja. Ja, daar gaan ze opeens weer allemaal, gaan ze, oh, dan, is, hij, dan, gaan, dan gaan we het daarover hebben. of justice. Hm. Ach, joh, on. Ja, weet je, uh, nee, ik zou als de deep state een ah, onderzoek naar mij instelt, zou ik ook vooral het doen op het theater gaan. Want je, je weet toch ja, tot, uh, dat die lui uh, yeah, uh, niet naar gerechtigheid op zoek zijn, zou ik wel zo zeggen. Nee, maar als een of andere ja, ja, rechter jou vraagt: van joh, meneer, u bent toch schuldig zeker? En dan zeg jij van nou, nee, ik ben niet schuldig. Ja, dat belemmering uh, van de rechtsgang, dat je jezelf opvuldig maakt. Ja, het is een hele losse kritisering. Losse je kan echt alles te onderschuiven. Ja. Uh, ja, je, sch je schrijft iemand uh, duizend kilo papier uh, met vragen en hij uh, antwoordt niet op tijd. En het is Obstruction of Justice. Het is heel makkelijk om. Nou, hij probeer de Murder zelf eruit te wippen. Degene die. Maar dat is als die.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 Maar uh, voor uh, de Republican tickets. En ja. hij gaat dan als een anti-Trumper. En als je op dat filmpje klikt, dan, doet hij, dan maakt hij ook nog even reclame voor zichzelf. Maar hmm. voor, iemand die, voor die, iemand die zich libertariër laat noemen, uh, ja. krijg je daar behoorlijk kromotene van. Gelukkig noemt hij zich geen libertariër meer, nou. want hij bij uh, de Republikein ja. zit. Maar uh, ja, ja, maar hij klinkt echt een democraat. En het, uh, ja, het raar van het, sommige uh, bekende libertariërs... die doen nou, dan wel weer een lovend woordje over uh, Bill Weld. Van ja, toen hij bij ons zat... was hij nog niet zo bekend met het libertarisme. Maar inmiddels heeft hij uh, wel wat boeken gelezen. En ja, dan krijg je dit filmpje te zien. ik denk, ja, sorry. Maar, uh, maar ja, misschien doet hij gewoon weer... Uh, ja, probeert gewoon maar weer stemmen te winnen. Ah, hij doet het allemaal... ...verzinsels. Hij zegt... Uh, ...it seems he would prefer an Aryan nation. Nou ja... Uh, ...dat heeft hier Ronald nooit gezegd. Hij zegt... ...I know that sounds strong and tough... ...but it's very interested in the bloodlines... ...and it has resonance. Ja, het, en dan heeft hij het over... ...dog dogwissel. Ja, dat, dat, dat, dat dogwissel dog is eigenlijk... ...dat iemand iets zegt... Uh, ...zonder dat je, dat je het alleen kan horen... ...als je uh, met, met zo'n hondenfluitje... Met een, ...als je hele hondenoren hebt. Zeg maar. Dus hij... Trump die zou allerlei racistische dingen zeggen. Ja, als je gewoon naar zijn zinnen kijkt, dan zie je ze niet. Maar ze zitten eigenlijk in een, in een hoger deel van het spectrum, zodat alleen honden en alleen racisten kunnen dat, kunnen dat er halen, zeg maar. <laughs> ja, dat is, dat is, wat is dat daar voor ons in beschuldiging? Daar kan je toch niet mee in een rechtszaak mee aankomen ook, of dat is toch geen bewijs. See, it seems you would prefer an Aryan nation. Wat, waar haal waar, waar, waar je dat eruit ik zag zelfs ja. toen, toen Bill wel dat zij, zag zelfs die, die man van CNN een beetje verbaasd kijken, maar wat hoor ik hem nu zeggen. Nee, de ja. hele dogwisseling, dat is weer zo'n onzin nou, mijn tegenstander zegt niet wat ik wil, wat hij zegt. Hij, hij zegt niet, uh, ik wil alle joden de gastkamer ingooien. Dus ja, hij zegt, uh, ik hou van uh, feta kaas met olijven. Maar als je goed luistert, dan kan je horen dat uh, feta is wit. En dus, uh, het is eigenlijk een White Supremacist. En hij ja. heeft liefst een Aryan Nation. Ja, dat vind je druk, vind ik. Hè. Weet je, dit soort dingen. Ik had natuurlijk ook iedereen die roept over iets wat socialer moet. Ja, dat is communist dog whistle. Ja. Dus, hè, maar wat dat nou gewoon omdraaien. Gewoon zeggen, iedereen die over iets sociaal wil. Ja, communist dog whistle. You're a communist. You're, en in ieder geval 20 miljoen mensen in de goede culturen. Ja, maar dat heet niet Whistle, Dat is een beetje onzin. Maar ik zag laatst wel iemand nee, ja, <laughs> die had een het... leuke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 Big Notes Racist Dodge. Ja. Oh, oké. Okay. <laughs> Flappy coin? <laughs> nou ja, dit moeten luisteraars ook maar even proberen, maar het is, uh, het is een, het is, uh, er is veel over geschreven over uh, racisme. Ja. En mensen die zien het werkelijk overal. Nou ja. Mm -hmm. ja. ja goed, uh, mail het gewoon naar johanapstjevrijdio.com. Uh, dus uh, mocht je iets. Ja, racist, iets, een woord hebben gevonden waar geen uh, racistische connectie mee is. Ja, melatons. Uh, ja, ja, ik... uh... ja, of een heel, heel gek racistisch woord. Ja, dat kan ook. Als het iets heel geks is, <laughs> het heeft, waarvan je denkt van nou, dit kan niet racistisch <laughs> zijn. Is een microfoon racistisch? <laughs> ja, bijvoorbeeld. Nou ja, goed, wat ik zojuist niet toetsen was de Apple Pie racism. American as apple pie. Ja, dus racisme is zo Amerikaans als de Oké. Ja. If you don't like apple pie, you're a racist. Seriously. Oké. Okay. Ja, goed. Uh, we zijn al een beetje aan het einde van het programma gekomen. Uh, jullie mogen nog blijven hangen hoor, maar uh, ik ga in ieder geval uh, afscheid nemen. Ik wil in ieder geval de deelnemers hartelijk dank voor het deelnemen. En de luisteraars uiteraard hartelijk dank voor het luisteren. En uiteraard zijn we volgende week weer. En dat wordt waarschijnlijk dan de laatste voor mijn vakantie. Maar we gaan kijken dat we het nog een beetje kunnen laten doordraaien. Maar dan zonder mij. En daarna ben ik er weer. Maar goed, in ieder geval volgende week ben ik er gewoon nog. En tot ziens. Ja, ik zou zeggen, nou, ik wens iedereen een vrolijk en vooral heel erg een vrije week toe. En, nu komt de eindshow.